De keuze die mensen dan krijgen is om of het rijbewijs in te leveren of om het alcoholslot te laten monteren. Dus daarin ben je nog helemaal vrij, want het alcoholslot dat moet ook op eigen kosten gemonteerd worden. En dat is niet heel erg goedkoop ook. Vandaag beginnen het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid en Veilig Verkeer Nederland een campagne om partners, collega's en vrienden van alcoholisten te wijzen op het vrijwillige slot. De elektronica concern Philips heeft het afgelopen jaar bijna anderhalf miljard euro winst geboekt. En dat is 3,5 keer zoveel als in 2009.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 Het weer, vanochtend bewolkt af en toe motregen, vanmiddag overwegend droog en dan wordt het ongeveer 7 graden. Aneb verkeersinformatie De ochtendspits is nog niet helemaal voorbij. Maar toch gaat het op de meeste plaatsen de goede kant op. Wat langer zijn nog de files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Langzamer rijden tussen Hoevelaken en de afrit Bunschoten over 5 kilometer. De A2 van Maastricht naar Eindhoven tussen Weert Noord en de afrit Valkenswaard 7. Ten noorden van Amsterdam gebeurde een ongeluk op de A8. Zaandam richting Amsterdam, voorknopend Koenplein 3 kilometer. Maar de weg is daar wel weer vrij. De A27 van Gorkum naar Breda bij Hagestein 3 kilometer.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 Ben Kokkelman. Pensioenfondsen investeren amper in Nederland. De Tweede Kamer is begonnen aan de hoorzitting over Kunduz... zonder overigens de delegatie uit Kunduz in Den Haag. NOS-collega Wilko Ja, De Tweede Kamer laat zich vandaag uitgebreid informeren... over alle voors en tegens van de missie in Kunduz. De politietrainingsmissie. En fracties die willen hier alles horen over wat er mis kan gaan... en over wat er goed kan gaan. En het is vooral belangrijk voor de fracties van D66, GroenLinks... en de ChristenUnie, want zij bepalen of er straks... een meerdere in de Tweede Kamer is voor die politietrainingsmissie naar Kunduz in het noorden van Afghanistan. Hij was 19 en bedacht de netwerksite Facebook. Nu zes jaar later is het bedrijf zo'n 50 miljard dollar waard. De impact wat Facebook heeft op de, op de wereld en hoe mensen met elkaar omgaan uh, ja, is aanzienlijk. Nationalisme is de nieuwste trend om producten aan de man te brengen. En dat is natuurlijk weer van Henk Westbroek. Het is 7 over 10 bijna. Het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Minstens 70% van uw en mijn pensioenpremie wordt in het buitenland geïnvesteerd... en komt dus niet ten goede aan de Nederlandse economie. Dit week -einde riep ingenieursbureau Arcadis pensioenfondsen op... om het roer om te gooien en te gaan investeren in Nederlandse snelwegen en in het spoor. Peter Borgdorf is directeur van dat pensioenfonds Zorg en Welzijn... een van de grootste pensioenfondsen in het land met 2,3 miljoen verzekerden... En we proberen contact met hem te krijgen. Net was hij er wel en nu is hij ons ontvallen. Uh, maar hij uh, is in aantocht. Het gaat dus over pensioenfondsen die uh, uh, niet al te veel geld investeren in de Nederlandse economie. En Arcades riep pensioenfondsen op om het roer om te gooien. En te gaan investeren in Nederlandse snelwegen en spoor. Contact nu dus toch met Peter Borgdorf. Goedemorgen. Goedemorgen. Zorg en Welzijn investeert ruim 90% van al zijn geld in het buitenland. Waarom? Uh, wij spreiden onze beleggingen zodanig dat wij een goed rendement en een goed uh, risicoprofiel hebben... zodat wij zoveel mogelijk geld kunnen verdienen voor de mensen die van onze pensioen willen krijgen. Dat uh, leidt tot de conclusie dat u met 10% uh, kennelijk in Nederland, uh, dat er in Nederland heel weinig geld te verdienen is. Nou nee, dat, uh, ik denk dat dat iets te kort in de bocht geformuleerd is. Wij beleggen ons geld zo gespreid dat... Uh, en dan willen we ook graag in Nederland beleggen. Maar het kan niet zo zijn dat we in Nederland beleggen om in Nederland te beleggen... Als in Nederland voldoende rendement gemaakt kan worden... Bij een, bij een bepaald risico wat je neemt met je beleggingen... zijn we heel erg bereid om in Nederland ons geld onder te brengen. Ja, maar u besteedt 90% ruim van al uw geld in het buitenland. Ja, dat klopt. Dus dan is daar toch meer geld te verdienen dan in Nederland... anders zou je dat niet doen, neem ik aan. Nee, maar... Je kunt soms ook een belegging hebben waar je heel veel geld in verdient. En toch wil je niet al je geld in die ene belegging of die ene regio of in dat ene product hebben. Hmm. Je bent, wij vinden het van belang dat we een zodanige spreiding hebben dat we niet onnodige risico's nemen. Want we willen uiteindelijk geld met geld verdienen. Ja. Nou zei die topman van dat ingenieursbedrijf Arcade, is dat die pensioenfondsen zoals u vooral geld moeten gaan investeren in eigen land. Om onze economie in deze moeilijke tijden te ondersteunen. Ja. Waarom doet u dat niet? Nou, we zijn graag bereid om in Nederland meer te investeren, maar we willen, graag niet, wij willen niet graag alleen het risico nemen. Dus we hebben tegen de overheid gezegd die ons uitnodigde om meer te investeren, bijvoorbeeld in de Nederlandse infrastructuur. Mm. Uh, overheid, als we daar nou eens een samenwerkingsproject voor maken, u steekt er geld in en u neemt een deel van het risico, dan steken wij er geld in en nemen wij een deel van het risico. Maar u vindt de risico's te, de overheid, te groot? Wij vinden op dit moment de risico's te groot. Groter dan waardepapieren uit Griekenland kopen? Nou, die hebben we niet, dus blijkbaar hebben we daar last van. Nee, maar veel co andere collega pensioenfondsen hebben dat wel gedaan. Dus dan ja, vraag je je toch wel... af, waarom is Griekenland met alle ellende dan veiliger dan Nederland? Ik geloof dat Griekenland nu minder veilig is. En dat is de reden dat wij niet in Griekenland beleggen. Goed. Welke risico's loopt u in Nederland dan? Nou, een van de risico's die je hebt is dat je niet van tevoren een voldoende heldere afspraak kunt maken over de terugverdientijd. Wij worden bijvoorbeeld gevraagd om een infrastructuur te beleggen. Dat zijn hoge snelheidslijnen of dat zijn tunnels of dat zijn parkeergarages. Allemaal dingen die ons helpen om onze economie gaande te houden. Mm -hmm. Dan is het over het algemeen zo dat je in de eerste jaren van zo'n investering niet veel geld verdient. Want er moet geïnvesteerd worden en pas later kom, ga je dat geld terugverdienen. Ja. Dat vinden we heel normaal, dat vinden we ook heel goed. Maar dan wil je wel de zekerheid hebben dat je het straks ook gaat terugverdienen. Ja. Dat vraagt een, een stabiele afspraak met de overheid die, die niet alleen de investering mee mogelijk maakt... maar ook belooft dat we hem straks dat we geld mogen verdienen daarmee. Dus eigenlijk zegt u dat de Nederlandse overheid niet genoeg garandeert? Nee, dat klopt. De overheid wil de risico's niet met, uh, niet met ons delen. Ja, en dat doen wij niet mee. Ja. En uh, doet de Franse overheid dat wel? De Franse overheid doet dat wel, maar de Franse overheid doet dat uh, in die zin anders. Die zetten het op afstand. Die, zet, die richten een private uh, publieke samenwerking op, een zogenaamde PPS. En dan zegt de overheid, wij participeren in die PPS, het bedrijfsleven, institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, participeren. En we laten die PPS zijn eigen leven leiden. Bijvoorbeeld de Franse tolwegen, waar wij ook in investeren. Omdat dat een langjarige investering is, waarvan we weten dat die gaat garanderen. En dat niet onderweg ineens de afspraken worden aangepast. Met andere woorden, als de Nederlandse overheid de zaak verder zou privatiseren en het zou onderbrengen bij een onderneming die de zaak beheert, dan bent u wel bereid? Dan zijn we bereid. Als dan het risico-rendementsprofiel klopt en we langjarige afspraken hebben, dan doen wij graag mee. En hoe komt het dan dat de Nederlandse overheid dat klaarbeleidelijk dan minder doet dan de onze omliggende landen, want daar investeert u wel? Ja, nou ja, goed, misschien heeft de Nederlandse overheid niet die lange termijnvisie. Of de angst dat er we misschien wel eens een keer ook een project fout kan gaan, is er ze dan zelf dus ook op te blaren zitten. Overigens zitten wij dan ook op te blaren? Ja, dus eigenlijk zegt u met zoveel woorden... er gaat een heleboel geld weg uit de Nederlandse economie... die wij de pensioenfondsen in de economie zouden kunnen pompen... omdat de Nederlandse overheid niet genoeg garandeert. Nou, zo is het precies. Wij zouden echt graag meer in Nederland investeren... maar dan moeten de condities wel kloppen. Goed. Wat kunnen we daaraan veranderen? Wat kan de overheid daaraan veranderen concreet? Nou, wat in ieder geval erg zal helpen is het niet alleen ons uitnodigen om mee te praten over projecten, maar ook als overheid daar daadwerkelijk het initiatief te nemen door bijvoorbeeld zo'n PPS in te richten. Mm -hmm. nou, de, de ministeries hebben tot nu toe die neiging nog niet zo heel erg, maar de Tweede Kamer zou de ministeries kunnen uitnodigen om dat nou maar eens te regelen. Dus u roept de Tweede Kamer op om de regering onder druk te zetten om de zaak publiek-privaat te gaan financieren? Ja, nu gaat het heel erg hard, maar als Nederland vindt dat er meer pensioengeld in Nederland moet worden geïnvesteerd... dan zou de Tweede Kamer daartoe kunnen uitnodigen dat de voorwaarden worden geschapen. En welke voorraden wilt u dan concreet zien en gesteld zien door de Tweede Kamer? Dat zijn dus bijvoorbeeld langjarige afspraken waarbij garanties worden gegeven over terugverdientijden. En dat zijn afspraken over het rendement wat we daarmee mogen maken. Kijk, laat ik maar nog een ander element daarbij noemen. Het is zo dat als wij geld verdienen, dan vindt iedereen dat heel erg logisch. Als we teveel geld verdienen, dan worden daar weer vragen over gesteld. Wij hebben gewoon geld nodig om die pensioenen betaalbaar te houden. Dus willen wij ook een passende vergoeding hebben.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 Hij is geconcentreerd, zelfverzekerd. Een getalenteerd computerprogrammeur. En hij heeft opmerkelijk genoeg veel kennis van de menselijke natuur. computer Zijn eerste computerprogramma toonde de foto's van vrouwelijke Harvard-studenten. De mannelijke studenten konden die foto's met cijfers waarderen.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 Straks nationalisme is de nieuwste trend om producten aan de man te brengen. Is nu het ochtendhumeur van Henk Westbroek. Vluchten kan niet meer. Ik zou niet weten hoe. Romeo en Julia, de Citroën DS, Citizen Kane, Sergeant Pepper, draadjesvlees, Fawlty Towers en natuurlijk de waalse pijl. Ik hoef niet verder uit te weiden, want het kwartje moet nu gevallen zijn. Toch? Precies. Ik ken mijn klassiekers, net als u trouwens. Tenzij u een fanatiek voorstander van een verenigd politiek Europa bent... want dan kent u in ieder geval één klassiekertje niet... en dat is de klassieke fout die de vlucht vooruit wordt genoemd. Stel, u hebt een relatie en stel nou dat die relatie wel loopt... maar niet zo best... U wilt per se thuis aan de twaalfde herhaling... van de mooie aflevering van Inspecteur Mors kijken... net op het moment dat uw partner met alle geweld... een avondje buiten de deur wil gaan gourmetten. Dat soort ellende. Dan kunt u drie dingen doen. U kunt gaan scheiden, dat lost de relatiespanning in de regel vrij goed op. U kunt in relatietherapie gaan, en dat werkt soms wel en soms ook niet... U kunt tenslotte ook besluiten om dan samen maar snel een kind te nemen. Dat kind wordt dan verwekt en geboren... en op het moment dat die boreling in de wieg ligt te huilen... wordt dat kind in plaats van relatielijm juist een relatiebreekpunt. De vlucht vooruit werkt nooit. Dat weten verstandige mensen, dus die gaan lekker in therapie... of desnoods maar scheiden. Sommige politici kennen deze klassieke denkfout blijkbaar niet. De heer Barroso, de heer Trichet en vele andere Europese gezagsdragers constateren dat Europa als gevolg van de economische crisis in de relatieproblemen komt... Simpelweg omdat de inwoners van de landen waar vrij goed op de portemonnee is gepast... niet direct staan te springen om de schulden te betalen... van de landen die gespecialiseerd zijn in geld uitgeven dat ze niet bezitten. En wat stellen deze wijze mannen vervolgens als oplossing voor... Niet om te gaan scheiden, niet om in relatietherapie te gaan... maar om de relaties tussen de landen te intensiveren. Zeg maar gerust om met z'n allen nieuwe politieke kinderen te gaan verwekken. Uh, zoals Europese belastingen. Mocht dat ervan komen, dan gaat dat geheid averechts werken... en spat met een knal, boom, heel Europa uit elkaar. Wat dan wel te doen, ja, ja, ja. Je kunt er een adviescommissie op zetten. Dat is in slotte die andere klassieke fout die altijd gemaakt wordt. Henk Westbroek, morgen het muur van Ton Kas. John Grant met uh, Chicken Bones. Het is uh, zes minuut, nee, vier minuten voor half elf. De Nederlandse energiemaatschappij. Hollandse Nieuwe. Steeds meer bedrijven gebruiken nationalistische termen... om hun producten aan de man te brengen. Karl Rode, goedemorgen. Uh, goedemorgen. U bent lector Trend Watching en Innovatie aan de Fortis Hogeschool in Tilburg. Waarom doen ze dat, die bedrijven? Uh, nou, omdat het wel een trend is. Omdat we een soort uh, revival zien van uh, Nederlandse trots. Waar komt die trots vandaan dan? Maar wel te verklaren. Waar komt die vandaan dan? Uh, nou, eigenlijk twee, twee uh, basale erin. Ah, we, we, we zijn steeds meer gaan globaliseren of mondialiseren. En dat is een goed ding en dat vinden we ook prachtig. We reizen meer. Over het internet zien we de hele wereld. Maar doordat we in zo'n hele brede mondiale wereld leven... ...beseffen we toch ook een eens meer, meer dan vroeger... ...dat we houden van onze eigen roots, van onze eigen wortels, van onze eigen achtertuinen van onze eigen gemeente, van onze eigen provincie, van ons eigen land. Ja, en hebben we dan zoveel om trots op te zijn? Uh, nou, daar zijn we ook anders over aan het denken. Vijf, ah ja. vijftien jaar geleden heerst er een soort sfeer van... ach, doe maar gewoon, doe je al gek genoeg en ja. we zijn wereldburgers... en wat stelt Nederland nou voor? Hm. Uh, en dat is nu aan het veranderen. Je hebt nou ineens, als je alleen naar de televisie kijkt... Van ik hou van Holland tot uh, het schaap met de vijf poten, van boer zoekt vrouw, van de uh, voice of Holland eigenlijk ook. Het zijn allemaal programma's die op de een of andere manier uh, vertellen, goh, wij kunnen trots zijn op uh, wie we zijn en waar we voor staan. Dus we zijn trotser geworden op Nederland? Ja. Waarom ja, is zomaar. trots op Nederland van Rita Verdonk dan verdwenen? Ja, dat, is, uh, dat was Rita Verdonk, mag ik het zo uitdrukken. Die was niet uh, trots? We waren niet trots op Rita. Nou ja, Rita heeft daar wel eens een snaar mee geraakt van... van uh, Hé, hey, ze heeft er goed aangevoeld dat uh, het, het gevoel van trots op Nederland aan het groeien is. Ja. En uh, overigens met name de onderkant van de samenleving weer anders dan aan de bovenkant van de samenleving. Dus de term van de politieke partij klopte wel. Ja. Maar verder klopten er zoveel dingen niet. Dat, uh, het is te simpel om te zeggen, hé, hey, ze had een goede naam voor haar politieke partij. Dus de rest komt ook vanzelf. Ja. Zegt dat nationalisme? We hebben geen grote veldslagen die we jaarlijks herdenken of zo. We hebben wel het Nederlands zelftal en de kleur oranje. En daar houden ze ongeveer mee op toch? Of is er meer? Ja, nee, dat klopt. ...een heel diep nationalisme zoals je dat in de 19e eeuw had... ...en zoals je dat eigenlijk ook in de jaren dertig in Duitsland had. Mm -hmm. En daar mogen we ook wel blij om zijn. Het is een beetje symbolisch nationalisme... Ja. ...gedragen door het Koningshuis... ...gedragen door uh, leuke programma over Nederlandsheid... ...als ik het zo mag zeggen. Ja. Gedragen door de kleur oranje. Ja. En enerzijds kan je zeggen... ...ja, wat stelt zo'n kleur oranje nou voor? Het is gewoon een kleur. Ja. Maar je moest voorstellen dat we, dat we zouden, dat mensen nu zouden afspreken onze nationale kleur wordt blauw. Ja, dan nou, zijn dat we... willen we helemaal niet. Dan staat heel Nederland ineens op zijn achterbenen... Ja. om zoiets kleins, maar krachtig symbolisch als een kleur oranje. Goed. Uh, is dat nationalisme iets wat vooral is geworteld in de massa? Laten we het zo omschrijven, of in de elite? Uh, meer massa dan elite. Weet je, de elite... Uh, die heeft altijd een meer internationale... Uh, blik op het leven en op de wereld gehad. en uh, Niet een onrecht hoor. Ons bedrijfsleven, en dat is toch ook redelijk uh, van de elite, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. uh, die, die verdienen ook hun geld. Internationaal. Dus die zijn niet zo Nederlands. De onderkant van mm -hmm. de samenleving, uh, of de onderste helft van de samenleving, dat is weer meer dan de onderkant, ja. die is meer geworteld in het Nederlandse. Juist. Die kan niet de hele wereld overreizen. Als Pechtold van de D66 zegt, als hier ooit de PVV gaat reageren, dan emigreer ik. Ja. Dat is dan wat een, een, een krachtig statement. Maar ik denk, ja, goeie man, dat kan jij zeggen. een heleboel mensen in de onderste helft van de samenleving kunnen dat helemaal niet zeggen. Nee. Die zijn noodgedwongen, moeten ze hier blijven en worden dus trots op Nederland. En daar maakt de uh, commercie en het bedrijfsleven maken daar, uh, samen gebruik van. Meteen, meteen, zowel op televisieprogramma's als inderdaad, u noemde het net al, de Nederlandse energiemaatschappij. Die zegt, goh, wij hebben Nederlandse ja. energie en als we winst maken, pompen we dat in de Nederlandse economie. Je ja. hebt nou ook een Nederlandse telefonieaanbieder. Ja die dat ja, reclamebureaus zijn wat dat betreft, die kijken naar trends... en die kijken hoe je daar uh, nieuwe reclames voor kan maken. En die zitten nu dus op uh, ja, Holland-marketing, zou je kunnen zeggen. Juist. En de uitlag achter deze trend kwam van u, Karl Rode... een lector Trendwatching en Innovatie aan de Fortis Hogeschool in Tilburg. Ik dank u wel. Goeiedag. Goeiedag. Het is half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Zometeen het nieuws. Nu eerst de onderwerpen van Premtime. Prem, waar gaan jullie uit vandaag? Ja. Sven Kokkelman, het lijkt wel alsof het dit afgesproken werk is... dat je de trendwatcher had voordat ik kwam. Want het, we gaan het nu hebben over de Twentse taal. We zijn in Vroomshoop. Dat is een stad of een dorp met iets meer dan 9000 zielen. En we gaan het hebben over het Twents. Want het Twents wordt met uitsterven bedreigd. En op grond van nationalistische oog, uh, opvattingen... willen mensen hier het Twents behouden. En we gaan strijden voor het Twents. Dat doen we allemaal na het ABN van Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de hoorzitting over de politiemissie in Kunduz bezig. Als eerste spreker benadrukte de Afghaanse minister van Binnenlandse Zaken het belang van de missie. Volgens hem kunnen de internationale troepen alleen vertrekken als de Afghaanse politie zelfstandig kan opereren. Daarvoor is de Nederlandse trainingsmissie van groot belang. Hij verzekerde dat de Nederlandse trainers niet zullen worden ingezet voor gevechtsoperaties. De Tunesische politie is in Tunis slaags geraakt met demonstranten. Het zijn ongeveer duizend bewoners uit arme gebieden die gisteren na een lange protestmars in de Tunesische hoofdstad aankwamen. Demonstranten eisten dat premier Ghanouchi en andere leden van de regering aftreden. Demonstranten zijn met traangas uiteengedreven.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 ANEB, ah verkeersinformatie. Na de ochtendspits zijn de meeste wegen weer schoon. Er staan nog wel een paar files. Bij Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch... tussen Nieuwe Rijn en Knopend Rijn 4 kilometer. Bij Eindhoven op de randweg Eindhoven naar Maastricht... tussen Knopend Baterdorp en Knopend De Hocht, 2 kilometer stilstaan. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. U vermijdt die file door om te rijden via de parallelbaan de N2. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam, voor Knoop en Koenplein nog 2 kilometer. En de A27 Gorkum richting Utrecht, bij Hagestein 2 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. Remtime. Rem schonen. De Nederlandse taal overheerst. Vanuit de landelijke politiek is er al jarenlang grote druk. Iedereen moet Nederlands spreken. Dat is goed voor de inwoners van Nederland en voor ons land. Is dat wel zo? En wie betaalt de prijs hiervoor? Het antwoord de streektalen. Het Fries, het Limburgs en het Twens. In 1995 werd het Twens na jarenlange strijd erkend als Neder-Saxische taal. Maar in 2006 werd ook besloten dat kinderen die thuis het streektaal spreken... worden erkend als kinderen met een taalachterstand... waardoor de school extra geld krijgt om die kinderen goed Nederlands te leren. Zijn de Friesen, de Limburgers en de Twentenaren blij met deze ontwikkeling? Het lijkt van niet. Hier in de provincie Overijssel is er een heuse strijd gaande... om het Twents meer en meer de boventoon te laten voeren. Wat denkt u? Is het een verloren streek en vaagt het Nederlandse streektalen weg? Of is er nog hoop voor het Fries uit Limburgs en het Twents? Ik ben benieuwd naar uw mening. U mag bellen, al dan niet in een streektaal met 0800 1121. Mail naar primtimeapenstaatntn.nl en tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, het is maandag 24 januari. Ik heb net een treinrace van twee uur achter de rug met NS en Sintus. En het ging fantastisch. En ik wandelde door dit prachtige stadje Vroomshoop. En ik dacht, wat is Nederland toch een mooi land met mooie mensen. En dan zie ik hier twee heel leuke vrouwen. Goedemorgen, mevrouw. Goedemorgen. Hoe uh, woont u in Vroomshoop? Ja. Spreekt u ook Twents? Zeker. Ja? Geboren en getogen hier, dus. En spraken ze vroeger meer Twents dan Nederlands hier? Oh ja, want ik spreek nog niet eens het echte Twents... omdat mijn vader uit Friesland kwam en mijn moeder uit Groningen. Dus ik ben nog iets een mengelmoestje. En spreekt u echt Twents? Ik spreek niet echt Twents. Ik ben, ik ben import. Nou, waar vandaan? Vlaardingen. En was het, hoe lang geleden bent u hier komen wonen? Nou, meer dan 50 jaar geleden. Oh, ik had u jonger geschat, oké. Okay, maar oh, <laughs> maar um, toen u hier kwam, moest u dan wennen dat mensen veel twenspraken in uw omgeving? Ja, ik kan ik het niet. En, uh, ik werd dus uh, voor nou, een beetje... Het was een beetje hoogvaardig. Ja, ja, ja. ja ik, ik kon het niet, dus uh, ik, ik paste er niet bij. En, en hebt, u, hebt u dan een gevoel gehad dat u uitgesloten was? Ja, duidelijk. Ja. Maar nu niet meer. Nu is er heel veel import gekomen, dus het is nu over. En uh, merkt u ook dat de Twent steeds minder gesproken wordt in uw omgeving? Ja, ja duidelijk. Doordat er zoveel import is. Ja. En denkt u dat de Twent gaat uitsterven, mevrouw? Nee, zolang ik leef toch niet. Nee. Maar met uw... Kijk, het Latijn is ook weer een dode taal. Nee. Dus uh, gaat, dat, gaat dat ook gebeuren met de Twent? Clavora. Ja, ik bedoel, ik bedien nu op te hè? welke taal dan ook. Maar ze zijn nu bezig, er is kritiek... dat die Twentse stichtingen veel meer werk, werk moeten verrichten... om het Twent in stand te houden en te promoten. Ja, ik dacht dat ze dat al wel deden. Ik zie geregeld uh, op TV Oost uitzendingen. En dan heb je ook uh, allerlei dialecten. En dan hebben ze daar wedstrijden van. En, uh, maar dan versta ik een plaats van... Nou, hoe ver is Nijverdal? Daar versta ik dus niks van, hoor. <laughs> ik denk nu, ik kom hier, allemaal, maar voor u klinkt het allemaal hetzelfde, toch, mevrouw? Nee, hoor, ik hoor ook duidelijk verschil. Ja. Mensen die uit de Randstad komen, die kunnen ons niet verstaan. Ja. En ik heb familie daar wonen en die zeggen altijd als ik bel... Oh, jij met dat oosterse accentje. Ja. Nou, ja. dus ja. ik heb ook een accent, maar ik hoor het zelf niet. Nee, ik heb ook accent, maar ik werk er ook niets van. Ja. ja. Oké, okay, dank u wel. De Misschien herkent u dit liedje dus. Ja. Ja. ja, ik dus heel taas voor ons morgens uh, naar Radio in. en Ik heb okay, je heel resten, vaak gehoord. Uh, oh. Oké, okay, dank. op de bus en we en, zijn Hé, hey, daar heb je Prem. Ja, Oké, okay, Prem gaat nu naar binnen. Dank u wel. Hartstikke bedankt. het de taal heb in de wortel, zo houd ze vast. In een verpleeghuis in het zuiden van Blauw. Uh, luisteraars, we hebben in de bus, en daar ben ik heel erg trots op... u mag bellen, 0800-1121, mailen naar ntr.nl of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1... en nu was er een slimmerik die denkt, die prim kan geen Twents praten... die stuurde een tweet in het Twents, maar... ik heb Willy Oosterhuis, alias Willy wil wel... <laughs> Willy, wat, wat, wat, wat schreef die in die tweet? Nou, die schreef... Trots duil twenter Twente bind, het maakt niet uit wat ieder van vindt... lach ons maar uit, dat doet ons niet wat... Enschede is onze stad. En dat wordt massaal gezongen bij FC Twente. De supporters van FC Twente zingen hun club daarmee toe. Dus Jeroen W29 is gewoon een plagiaatpleger? Nee, dat is een supporter van FC Twente. Ah, oké. Okay. Uh, Thea Kroese, u bent uh, van de stichting Twentaal. Wat doet die stichting? Twentaal is een soort denktank... Een groep mensen die uh, weten hoe het ervoor staat met het Twens. In Een onderzoek van de universiteit in Tilburg heeft nog niet zo lang geleden... een onderzoek gedaan waaruit bleek dat uh, in het neder saxisch taalgebied, Groningen, Drenthe, Overijssel, Achterhoek, Oost-Veluwe... 70% van de mensen thuis streek... Taal spreken en dat het feit dat je en Nederlands en streektaal spreekt, je als je in de tienerleeftijd zit, 40% voorsprong geeft op taalverwerving, omdat je op je harde schijf in je hoofd twee taalsystemen hebt. En hoe meer talen je leert, hoe beter je een tekst kunt begrijpen. En hoe beter je een vreemde taal kunt begrijpen. Uh, dus wat dat betreft... ben ik niet negatief over tweetaligheid. En als een kind wat thuis dialect heeft leren spreken... op school in het begin wat achterstand heeft... ik heb zelf een... Uh, Onderwijs onderwijsverleden. Uh, ik heb ook gewerkt in. Uh, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, Thea. <laughs> want voordat je helemaal gaat. Ik, Barbara wees me erop dat ik de luisteraars niet heb verteld wie Willy is. Willy, mag ik jou opschrijven als performer? Uh, je doet tv-programma's, je zingt, je treedt op. Wat doe je nog meer? Ik ben de aanvoerder der piraten. Hè. Ik heb heel lang samen met Thea bij NTVOS gewerkt. Daar had ik een muziekprogramma, de Regiotap. En hij heb ik toch wel iets bij. ben Bij ons begonnen. Ja, ja, zo in programma. Het. ja. Leuk. En dus Lacht, ik heb wel wat mogelijkheden. Betekenen uh, voor de muziek hier in deze streek. Maar zing je dan in het Twens of in het Nederlands? Ja, allebei. Ik heb een liedje dat heet Lord Go. Iedereen kent me hier als de jongen van uh... Uh, vaak in het uh, plat praten, maar wie doet ook wel eens Nederlands, want wij wilt wel communiceren. Maar ik schreeuw daar Lord gauw, dat is een beetje mijn levenshouding. En meestal steeds er ook een deur achter mij, een, hè, van een klap. Dat hoort bij Ik heb heel veel deuren geopend voor artiesten. <macht> Luister, het wordt een gezellige Tee, We gaan de argumenten van je stuk voor stuk doen. Ik krijg hier een tweet van Frank. Een regionaal, of een mail, een regionaal dialect is belangrijk, want het bindt de mensen aan hun omgeving. En daar Klopt. hebben mensen behoefte aan. Als je weer burger wil zijn, dan heb je behalve je eigen taalwortels... ook Nederlands nodig, Engels, Duits en Frans. Zeker voor Twente is het Duits belangrijk in euro-regionaal regio, euro verband. Trots op je regio is heel belangrijk, maar blijf over de grenzen heen kijken. Al is het maar om te zien hoe goed je het zelf hebt. Wat is belangrijker hier in de regio, Duits of Twents? Uh, in de regio is Twents belangrijker, maar... Als je net over de grens brengt... spreken de mensen een streektaal... die bijna hetzelfde is als een streektaal in Twente. Dus ik kan bijna niet zeggen Duits of Twents. Die regionale grensoverschrijdende grenzen zijn door mensen getrokken lijnen. Grensoverschrijdend. Ja, is het beide belangrijk. Maar het niet het hoogduits, maar het, het wat dan allemaal nederstacties. Maar hebt u dan ook geprotesteerd, want ik heb er zelf reportages over gemaakt in 2006... Uh, voor mijn tv-programma toen, dat kinderen hadden taalachterstanden. En u weet, sinds er mensen Turk spreken en Marokkaans en Arabisch en Berbers... willen we, niet, willen we dat iedereen Nederlands praat. Hè? Rita Verdonk, de sonnet Sven Kokkoman daar nog over praten. Yeah. Uh, die druk daarvan, en nu met Wilders... Die maatregelen, dan zegt men niet uitzondering voor het Twents, het Limburgs of het Fries. Dus word, worden die streektalen niet het slachtoffer van de drang om het Nederlands zo dominant te maken? Nee, ik denk dat je ze naast elkaar moet zien. Ze hoeven daar geen slachtoffer van te worden. Want juist die tweetaligheid. Kijk, toen uh, ik nog les gaf en heel veel Turkse mensen hier kwamen, werd gezegd. Uh, Nederlands leren, Nederlands leren, Nederlands leren. Nou ben ik naar een heel groot symposium geweest... van de Nederlandse Taalunie. Nee, niet de Nederlandse Taalunie. Maar ik ben naar een symposium geweest. Een uh, symposium van Universiteit in Amsterdam. En daar werd gezegd, laat die Turkse mensen thuis uh, maar Turk spreken. Want als ze Nederlands met de kinderen gaan spreken... of welke andere mensen die naar ons land komen... dan is dat half gebakken Nederlands. En dan geef je een kapot taalsysteem. Dus je kan ze liever Turks Naast... leren dan, uh, uh, uh, dan, dan Nederlands. Als je ze goed Nederlands leert. Maar kijk, het probleem is vaak, dat hadden we zelf ook... als je dan kinderen hebt, dan spreek je... Uh, dan denk je dat je Nederlands spreekt. Van moeis eem kom kijken en doet drama los. De auto is over het hoofd gevlogen. Ja, en daar komt toch een schuur aan en dat is dan een buik. Oh, dan. Ik ben, ik, ben, ik ben toch zo blij dat ik dit programma mag maken. Goedemorgen, mevrouw Mulder. Goedemorgen, meneer Bram. Welke taal spreekt u thuis? Uh, Gronings. Gronings. En, en... Ik ben een echte Groninger. En u kunt dan ook echt dat, dat, dat diep Gronings spreken? Ja hoor. Nou niet dat hoge lands, maar meer dat windschoters. Maar ja. <laughs> kind naar het Heer en dat Groningsproot. Ja. Ik was... heb ook een accent, maar de, het ABN is ook niet meer het ABN. Waarom het wordt niet? nu gezegd, kinderen, we moeten eten. Ja, ja. Er, is een, er is een file tussen assen en haren. Nou, maar mag maar, maar, maar ik wel zeggen... Ik ben het deels met u eens, mevrouw Mulder... maar als ik Doral Negens bijvoorbeeld het nieuws hoor doen... of Jan van den Putten, die praten heel erg mooi ABN. Oké, okay, Sven Kokkelman die praat weer te snel en zo... en ik praat ook niet echt algemeen beschaafd Nederlands. Maar uh, je merkt toch dat er... en dan, dan merk je dat die mensen als ze praten... daarom lichten ze er ook uh, lichten ze eruit. Maar waarom wordt die N niet meer uitgesproken... Dat komt door Johan Cruijff. Oh, nou... Nee, maar kijk, uh, als u bijvoorbeeld kijkt naar de Wereld Door... Matthijs van Nieuwkerk, die praat snel, maar die praat wel algemeen beschaafd Nederlands. Wie praat? Matthijs van Nieuwkerk in de Wereld draait Door, die praat erg snel... maar die praat heel erg algemeen beschaafd Nederlands. Nou, op radio en tv Noord is het een puinhoop. <laughs> vind, vind ik... En dan wilt u. Moeten ze daar liever Gronings praten dan kapot Nederlands? Nee, ABN met een N erachter. <laughs> mevrouw Mulder, ik dank u hartelijk voor het bellen met Primtime. En ik vind wel dat u een punt heeft. Dank u wel, uh, Willy, uh, uh, als ik even kijk naar de, de, de, de Twentse gemeenschap. Hè? Die ja. is, staat bekend als een gemeenschap. We hadden een mevrouw aan de kop die zegt uh, uh, uh, dat. Zeg maar steeds meer importer is. Ja. Als jij dan gaat optreden in al die kroegen en zalen, wat voor publiek heb je dan? Is prem, het echt. Dan... Ja, prem, je, je, wil, je wil niet weten hoeveel gevoel er hier zit bij de eigen taal. Het gaat om onszelf. En uh, uitdrukken in het Nederlands, daar kunnen we allemaal wel min of meer. In elk geval kunnen we communiceren. Maar waar het om gaat, is dat we uh, uh, die we in de wortels zijn, ja. dat Moeten we ook kunnen uitdrukken. Dat doen we in, in het dialect. Ga hier de kroeg in, dan praat die plat. Ga hier de drankketen in, dan praat die plat. Gaat in het stadion, dan zingt wie plat. Wij, hoe groter de wereld, hoe gekker we worden met wie we zijn. Dat noemen ze globalisering. Ja, maar je hebt helemaal gelijk. Want sinds we via bijvoorbeeld internet en reizen de hele wereld binnen de deur halen... is de belangstelling voor strik... Uh, producten, streek, geschiedenis en streektaal, vele malen groter geworden. En niet alleen hier, ook in Duitsland is het dus Nederlands la, la, groot. Laten we het even checken. Wim, Daniels, goedemorgen. Goedemorgen. U bent taaldeskundige, um, mm -hmm. u weet alles van talen. Um, ik hoor hier een analyse dat ik denk, nou, dat Twents, dat Limburgse Overijssels, dat heeft nog een toekomst. Nee, dat uh, zal toch helaas niet het geval zijn. Want ik zeg er inderdaad nadrukkelijk bij helaas, want uh, dialecten zijn prachtig en die zijn veel natuurlijker en veel klankrijker dan het algemeen Nederlands dat een kunsttaal is. Maar uh, ze zullen op den duur gaan verdwijnen. Je blijft nog wel aan de klankkleur horen waar iemand uh, vandaan ja, komt, maar niet meer we. aan de woordenschat en de zinsbouw. En het yeah. komt simpelweg om één belangrijke reden. Grenzen bestaan niet meer en een dialect kan alleen bestaan als er grenzen zijn en mensen moeten binnen die grenzen blijven. Binnen hun eigen dorp of in een stad, binnen hun eigen wijk. En dat gebeurt natuurlijk niet meer, want grenzen zijn er niet meer. Maar meneer Daniels, dat betekent dus dat um, um, alle pogingen van Willy en Thea Kroese uh, ten spijt. Uh, we zullen zeggen over 100 jaar is Twents vergaan? Ja, ja, die pogingen die zijn uh, wel aardig en wel dapper. Maar ze zijn vooral ingegeven door een nostalgie naar iets wat uh, belangrijk is. Wat inderdaad, zoals Willy zegt, mensen identiteit heeft verleend in het verleden. Maar uh, als je no. nu in Nederland gaat ja. kijken hoeveel kinderen er nog in het dialect opgevoed worden. met dialect als moedertaal. dat zijn nog maar heel weinig kinderen. En als dialect niet je moedertaal is dan ga je het ook nooit als je moedertaal als een natuurlijke taal spreken. En het is ook helemaal niet raar om kinderen niet meer in het dialect op te voeden, want mensen leven niet meer binnen een heel beperkte grens. Wacht even, luisteraars, voor de mensen die op de website kijken naar de webcam, er komt inderdaad de fotograaf binnen en die maakt allerlei foto's. Even kijken, wie bent u? Alberto Webbing. En, en voor wie maakt u deze foto's? Voor de kabelkrant Delta TV. En spreekt u wel Twents? Uh, soms... En, en ze komen er ook berichten op de kabeltrand in het Twents of in het Nederlands? Um, beiden. Oh, en kunt u ze beiden lezen? Albei. Ah, wat leuk. Nou, ga, dank u wel. Hij spreekt dank het, dank het ook al, hoor. Ja. Meneer Daniels heeft natuurlijk wel gelijk. <laughs> hè? De ja. Taal leeft, hè. Altijd. Taal heeft altijd geleefd. En we gaan verder dan onze eigen grenzen. En uh, uh, daarom zal de taal ook blijven veranderen. Maar eh... Uh, het, het verdwijnt nooit, omdat je jezelf nodig hebt. Kijk maar wat populair is. Vroeger probeerde iedereen hier dusdanig Nederlands te spreken... dat hij niet kon horen waar we vandaan komen. Ja. Nu is uh, je laten uh, horen waar je vandaan komt, is populair. O.O. Gerso, New Kids on the Block. Uh, ja, maar, maar, maar wat meneer Daniel zegt is wat anders. Hij zegt er zullen wel vormen van bleven, blijven, maar omdat... We, we gaan allemaal steeds meer naar elkaar toe. En wat ik grappig vind, ik krijg hier een heleboel tweets... maar ik zal beginnen Mooi. met Eline K. Het wordt tijd dat we verstaanbaar voor elkaar worden. Dialect spreken moet zeker niet worden aangemoedigd. Uh, zeg het maar. Reageer... Nou, je moet natuurlijk niet zeggen alleen dialect. Ik, dat vind ik vreselijk, kort door de bocht. We zijn... Uh, in dit gebied tweetalig. En dat moet je vasthouden. Nederlands is onze landstaal. En natuurlijk moet iedereen in Nederlands spreken. En kunnen schrijven en begrijpen. Ja, ja maar fout ja, ik, ik, ik spreek is perfect Nederlands. Hierin. Maar ik spreek ook perfect Hindi en Saranatongen. Dus dat is leuk. Maar ik krijg nog een tweet. En die gaat uh, Willy voor me <laughs> voorlezen. <laughs> Prem, Prem in Twente over de Twentse taal. Samen met Willy in Vroomsoop. Kijk, doe hij weer zo zwart... Wat betekent dat? Ja, je, je, dat heeft iets te maken met jouw huidskleur. Nee, maar zeg, vertaal het nou even. Kijk, daar heb je weer eens soort zwarte. Ja. Oh, dat is tenminste nog leuk. Ja, je bent uh, opgevallen uh, hier. <laughs> Dialect is leuk en een beetje promoten is prima. Het is een vorm van cultuur. Ik spreek thuis Fries, maar het moet geen hogere waarheid worden. Taal is uiteindelijk gewoon een communicatiemiddel. Yo, ja. En iedereen in elke generatie moet dat gewoon doen... op de manier die zij plezierig en praktisch Dit vinden. Dit vind ik absoluut waar. Ja. En dat is van Freek uit Friesland. En hij zegt nog wat anders. Uiteindelijk zal dat trouwens geen Nederlands zijn. Maar Engels, meneer Daniels. Uh, ja? Gaat het Nederlands ook over Ik ben 200? <laughs> ja, meneer Daniels. Ja? Met internet en de internationale dingen gaat het Nederlands ook verdwijnen en plaats maken voor het Engels? Nou nog niet, dus zeker door de inburgeringscursus komen er juist steeds meer mensen bij die Nederlands spreken. De invloed van het Engels is momenteel wel groot. Dat heeft ook te maken met het wegvallen van die grenzen en dat het Engels een vrij dominante taal is. Maar nog niet zo heel lang geleden, bijvoorbeeld in mijn dialect, ik spreek een, een, een Brabants dialect, van de duizend woorden komen er meer dan honderd op elke duizend woorden uit het Frans. Omdat Frankrijk ons uh, gedurende vrij lange tijd gedomineerd heeft. Ja, gecoloniseerd. En het is helemaal niet gezegd dat het Engels uh, de overheersende Daal gaat worden ooit was Latijn heel belangrijk. Nou, ik hoor nooit meer iemand uh, iets uh, in het Latijn zeggen, zelden nog oh. altijd. Nou, pecunia non oleg, die ken Zo ik wel. Geld stinkt niet. <laughs> uh, goedemorgen, mevrouw Russel. Ja, meneer Prem. Goed, hoe gaat het? Ik, met uh, ja, ik uh, ben 47 jaar geleden, eh, 47 jaar geleden in Kerkrade komen wonen waar ik 23 jaar gewoond heb. Ik uh, ben zelf opgevoed in Den Haag. Um, voor mij was het Chinees, het was verschrikkelijk. Toen heb ik gedacht, ik kan maar één ding doen en probeer er iets van te leren. En ik heb wekelijkse stukjes gelezen in het dialect, hardop. Ik wist niet wat ik las me opgegeven en wat gevraagd als ik iets niet wist. Ook in verband met mijn kinderen die met anderen om zouden moeten gaan. En ik heb de schoonheid ervan leren kennen. Ik heb ook een gedichtenbundel van kerkraden... met een hele grote woordenlijst erbij die ik nog niet helemaal ken. Maar is dat Limburgs wat u spreekt of is dat kerkraats? Dat is dan kerkraads. Maar wat... Dat is verbast op Duits. Maar uw accent, u, u spreekt bijna, ja, ik zou zeggen Haags. U, u, u bent, ondanks die 47 jaren in, in Limburg... Ja. Bent u, heeft u ja. nog steeds een, ja, echt een leuk, mooi Haags accent. Ja, ik heb gewoon mijn, mijn, mijn eigen accent... Maar ik heb wel het kerkraad leren verstaan. Ik heb met bejaarden gewerkt. Ik heb altijd gezegd: zeiden ze mij. Hè? Verstaat u mij? En dan zei ik ja. Ik wil dat u. Ik ben hier gast. Ik moet me aanpassen. Maar hebt, dus u, spreek, hebt u die dichtbundel? Die dichtbundel die heeft geschreven mevrouw Russell. hebt u die bij u? wilt u misschien een gedicht in het kerkraad voor? Nee, ik heb het niet bij me. Oh. Uh, ja, ik heb een kerstgezichtje. Oké, okay, nou in het kerkraad Kerk Kerk Kerk Kerk mevrouw Russell. Het gaat Russel. over vader die de kerstboom opzet. Het is maar heel kort. Gaat u gaan. De de en der pap, zet de christboom op. Af en toe hoort men een vloek, wanneer daar zit schoot gesteed, wel een het ender stambreet. Geschockerd aan en schoot en sleept, daarbij zich ook de dat sleept, en zien de schone weinigstroom, vergeten bij de wuste boom. Daar kroont in het engelenhoor, en strop zich in het keertjesnoer. En is er soms zelfs aan te vlot, valt het samlije bal kapot. Eindelijk steedt de kruisboom door, en hij kijkt vol stort, er nog en hij zegt. Dat had je klatsen. Dat had toen nog een Als Je <tie tie> loopt zich in de zessel vallen. is de muinig te kallen. En wanneer je doorlijpt nood te kiemen... Ja, vrouw, Lu, kinderman, dit trek ik opgenomen. Mevrouw Ruzel, vielen dank. Uh, hoe zeg je in het Twents, dankjewel, de, dank je wel. Dank het, het zweert. Dank het zweert. Hartstikke bedankt dat u heeft gebeld. Ik kreeg van Cynthia Amir... Ik denk dat het de Twents een marginaal dialect wordt. Nog gesproken door een kleine groep mensen. In dialecten zit geen toekomst. Kinderen die in het dialect worden opgevoed... hebben op school meer moeite met de Nederlandse taal. Daarbij ja, komt dat, onzin, dat de Twins niet bestaat. Veel ja, dorpen, stadio en regio hebben een specifieke uitspraak. Reageer maar op dit. Ja, dit is echt onzin. Ik bedoel, er wordt nooit onderzocht... of taalvaardigheid ook te maken heeft met intelligentie. Uh, Plaatsenlaan, dialect, uh, taal is slecht... dus komt het door dialect. Onderzoek dan ook eens alsjeblieft... Doet met de intelligentie van het kind. Dat is. Ja, is, is ook van belang. En wat ook belangrijk is, Prem, is... Uh, gewoon naar de theaters hier, ja. gewoon naar de liedjeschrijvers. En wat gebeurt er heel veel in dialect? Gerard van Maasakkers, ja. Ja, die vind ik geweldig. Hier, hier Super. In, maar hier in het theater en ook in Friesland. Uh, Gerijn dus, fantastisch. Ja. Ja. In het dialect, in de theaters. Maar hoe komt dat, Willy? Jij bent tussen die mensen, meneer Daniels. Wat Willy zegt is: uh, kijk, dat die streektalen merken dat ze op dit moment ontzettend populair zijn. Ja, dat klopt. En dat zie je met alles wat heel erg onder druk staat. Daar geeft men toch nog een soort hangnaam en is bang dat het gaat verdwijnen. Nee, en dan zie je juist een opleving van die streektaal dat zie je inderdaad in, in uh, liedjes, dat zie je ook in teksten. Bijna elk dorp, bijna elke stad heeft tegenwoordig zijn dictee. En wat is en dan het gevolg daarvan? In het dialect schreven, zangers zijn populair. Men probeert vast te houden wat niet meer vast te houden. Dus Meneer Daniels, ik houd ook heel erg van het dialect. Sorry dat ik gewoon de, de breek. Geen... Meneer Daniels, laatste vraag van Willy, wat zijn de gevolgen daarvan? De gevolgen daarvan zijn dat er heel veel lokale en, en regionale taalvarianten verdwijnen, die veel natuurlijker zijn geweest dan het algemeen Nederlands. Maar het hoort bij deze tijd. We gaan naar meer eenvormigheid toe. Nou, meneer is jammer, Daniels, maar niks aan te doen. 100 jaar geleden, ruim 100 jaar geleden verscheen een artikel dat binnen 100 jaar de streektalen weg zouden zijn. En zie. Ze bindt er niet. Meneer Daniels, wanneer, wanneer, wanneer Daniels, hartstikke bedankt. Uh, Thea en Willy, luister, ik heb nog ja. een verrassing. Kan het ingestart worden, Bart? Uh, kan je me zeggen wie dit is, Willy? Het tweede is vallen een prettig, naar we bouwen hoe dat gooi. Een raad moet twisten, zit wie niet verleen. Wie kiest daar jou onze Onze ingewee. Met angst en niks, zit via te de vrije. Martin ten Wie is dat? Martin Tendengen? Of is dit Willy? Want het is het liedje Laat gaan. Is dit een liedje los gewoon? Ja, ja, ja. ja. Dat weet ik niet. Oh, dat is vriend dat van internet geplukt om jou, uh, om jou een eer te doen. Maar uh, de, de luisteraars, zo gebeurt het hier. Dachten ze dat ze uh, willen gaan verrassen, maar dat lukt maar, niet. Maar, maar, maar Lili, wacht volop even. Op, hè? Ik hartstikke wel. bedankt dat jullie naar de bus kwamen. Ik dank alle luisteraars, alle deelnemers en de gasten. U kunt op de website door blijven kijken. Primtime.ntr.nl naar alle reacties. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers. En dat zijn heel veel mensen die streektalen praten. Dat zijn de van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aert, die ook social media, internet doet en hier vandaan komt, Magie woord, Twint spreekt. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport, parttime fotograaf Bart Daatselaar. Eindredactie redactie en regie, het stadsmeisje Barbara van der Klees. Na de ster en het nieuws werd in het ABN gesproken door Dorad Megens, krijgt u Felix Meurders met de gids.fm. Morgen ben ik er weer, nummer steed. Daag